Een hele goede morgen, goede nacht of goede dag. Net maar of je wakker wordt, nog wil gaan slapen. Of uh, ja, misschien gewoon helemaal midden in je ritme zitten. Het kan ook een keer gebeuren dat je eigenlijk nog heel lang wakker wilt blijven en ook een tijdje wakker bent. Dat is het mooie van dit tijdstip. Twee uur s'nachts en er zijn mensen die gewoon... Een dag hebben nu. Of er zijn mensen die niet kunnen slapen en dat wel graag willen. Nou, ook daarvoor is de nachtzuster er vannacht. En de nachtzuster moet samengesteld worden door jou. Want het draait om vragen waar jij mee rondloopt. Zo'n vraag waar je al jaren van denkt, wist ik daar het antwoord maar op? Of een vraag die vandaag in je opkwam en waar je zo 1-2-3 niet het antwoord op hebt kunnen vinden. Nou, met die vraag moet je even bellen naar 0800-1121. 0800-111. 21, zo kun je het ook zeggen. Je kunt ook mailen naar omroepmax.nl. Je kunt twitteren via apenstaartje nachtzuster. En je bent van harte welkom in de chat. En die vind je via www.nachtzuster.net. Dus www.nachtzuster.net. En dan een links in het kadertje even de chat aanklikken. Maar het leukste is altijd als je je stem even kunt laten horen via de radio. En dat kan als je belt naar 0800 1, 1, 2, 1. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe het aan de beide. wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe het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 Nachtzuster Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster Ik brand van binnen Nachtzuster Doe iets van de Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster Haal ik de morgen? Nachtzuster Doe iets van de bij oh. Nachtzuster Auw oh. Nachtzuster Auw oh. Nachtzuster oh. Nacht zuster, Nacht zuster, Nacht zuster, Nachtzuster was dat van uh, Doe Maar. En dit is ook het programma Nachtzuster op Radio 1 van Omroep Max. En je kunt bellen naar 0800-1121 als je een vraag hebt of een antwoord. Gerard, nacht. Hallo. Gérard. Ja? Een hele goeie nacht. Wat kan ik voor je doen? Eh... Uh... Ik heb eigenlijk een vraag. Hoe komt het dat het in deze tijd met, met internet de zoekmachine, dat er zoveel mensen zijn die met zulke stomzinnige vragen komen in jullie programma? Nou... Terwijl dit zo'n goede is. Ja, je kunt, zo, je kunt zo alles opzoeken. Is dat niet een beetje achterhaald, vraag ik me dan af. Nou, ja, nee, maar dat is een goede vraag, Gerard, en uh, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, uh, lang, lang geleden bij de Afro een soortgelijk programma gemaakt uh, uh, werd... onder andere door mij. En dat daar toen gezegd werd van, inderdaad, het is een beetje achterhaald. En ik ben het daar nooit mee eens geweest. Nee. En ik kan je ook heel goed vertellen waarom. Mm -hmm. Omdat uh, het draait vaak helemaal niet eens om de vragen. Het draait vaak om waarom iemand de vraag heeft... Dat moet je even uitleggen. Nou, um, uh, uh, een mooi voorbeeld kwam van een collega van mij, Martijn, die ooit iemand sprak. Die vroeg: uh, uh, hoe krijg ik een bloedvlek uit een wit leren jasje? Ja. En dan, dan kun je natuurlijk uh, dan komt natuurlijk altijd de tip van hoe je daadwerkelijk die vlek kunt verwijderen. Maar daarnaast heeft iemand vaak ook een verhaal daarbij. Ah, Oké, okay. het gaat dus om het verhaal. Nee, het is, nee, nee, nee, niet eens. Het is de combinatie. Het, het heeft ermee te maken uh, dat, je, uh, dat mensen inderdaad een verhaal hebben bij de vraag zoals dit. Of, of, um, uh, ik, had, ik had ooit bij, bij de, het zusje van dit programma, de nachtdienst, had ik een mevrouw aan de telefoon die iedere zomer op vakantie ging naar Friesland. Mm -hmm. En iedere zomer weer zat daar dezelfde witte eend. En zij belde toen met de vraag van hoe oud wordt nou eigenlijk een eend? Hoe oud wordt een, een witte eend? Hoe, hoeveel zomers gaat die mee? En uh, dat, dat is natuurlijk inderdaad, je hebt gelijk. Dat is een vraag die je even op Google uh, kunt uh, zoeken. Of als je, niet iemand, uh, als je niet heel handig bent met de computer, dan kun je uh -huh. dat even iemand laten doen. Uh -huh. Maar uh, als je midden in de nacht... Die vraag met mensen wil delen. En je wil weten, je wil graag een antwoord weten, maar je wil misschien nog wel iets meer weten over die eenden. Ten eerste, als ik zit te luisteren, denk ik, ja, wat, wat interessant. Hoe oud wordt zo'n eend nou eigenlijk? Ik zou zelf niet op het idee komen om die vraag te gaan googlen. Maar ik pik er wel iets van mee. Terwijl ik van tevoren niet zou, niet zou denken van nou, ik wil iets over eenden weten. Maar, maar mijn ervaring is dat het dan zo vaak van die. op zich zo van die tomzinnige onderwerpen naar voren komen, en, dan denk ik, waar haalt zij het gedeeld vandaan om dat toch gewoon ja, op een serieuze manier te blijven antwoorden, want dan zitten we toch rare vragen, oké, okay, ik ben het wel met je eens dat het dus ook, uh, dat het dus ook gaat om het kader waarin het uh, gebeurt, maar ja, er zijn toch zoveel andere, veel interessantere onderwerpen dan ja, waarom is de peterkoek van onder anders dan van boven? Ik bedoel ja, ja. Maar dat is, dat is ook trouwens weer een goede vraag. Maar, dat, eh, om, nog even, ja, nee, maar om nou even om terug te komen op, op dat verhaal van die eend. Er belde, ik zal nooit vergeten, want ik denk dat het uh, acht, negen jaar geleden is dit verhaal. Er belde toen uh, een meneer die had een eendenfokkerij in Barneveld... En die was onderweg met een lading sier-eenden naar Schiphol. Daar werden die eenden uh, in een vliegtuig geladen en naar Japan vervoerd. Mm -hmm. En zo heb je het opeens midden in de nacht op Radio 1, onze nieuwszender... over het feit dat er dus bedrijven in Nederland uh, witte eenden exporteren... en wat daar dan, uh, waarom er uh, die band is tussen Japan en Nederland en uh, uh, eendenfokkers hier... En uh, ja, hoe dat dan gaat, die diertjes uh, verschepen. En wat ze daar dan precies voor leefomstandigheden weer kan. Want dat was ook nog weer een bijzonder verhaal dat ze daar in een bepaalde vijver in een bepaald park. En ik ja, je kunt met honderd redacteuren bij elkaar zitten. Maar zulke prachtige onderwerpen, die verzin je gewoon niet. Die komen naar boven. Doordat mensen simpelweg willen weten: God, er zit een witte eend in de tuin. Hoe oud wordt hij? Dat lijkt in eerste instantie een hele simpele vraag. En vervolgens hoor je de meest prachtige informatie. En ik, nou, ik ben nog steeds zo blij dat de afgelopen jaren gebleken is... dat er nog zoveel mensen zijn die dat leuk vinden... om zomaar op uh, midden in de nacht op een vreemd tijdstip van alles te horen... over witte eenden, maar ook de organisatiestructuur van de PVV... hebben we het uitgebreid over gehad. We hebben maar je, vind je dan niet een beetje het referentiekader heel smal worden... want dan bellen dan weer alle andere soorten mensen die dan menen dat ze dan weten, terwijl ze dat ook, hmm. ja, misschien wel uit een duim zuigen. Dus de een zegt dan dit als de antwoord, de ander dan dat. Maar ja, wat is nou de waarheid dan op een gegeven moment, weet je? Dat is ja. op, op een gegeven moment ook niet meer belangrijk lijkt het wel, weet je? Nee, dan, ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik het heel fijn zou zijn als ik uh, zou vinden. Als ik om uh, half vijf s'nachts nog eventjes. En iemand heeft net uitgebreid verteld over uh, WL, hoe het ringetje bij duiven precies wordt vastgemaakt. Dat ik even met de duivenvereniging zou kunnen bellen om te checken. Wat het nou echt. Dat zou heel fijn zijn. Aan de andere kant hadden wij ooit een vraag over uh, het velletje op de melk. Waarom dat er was. En dan belt gewoon. Nee, maar dan belt gewoon om vijf uur s'nachts. Belt uh, uh, Henk-Jan Ormel, het uh, Kamerlid. die dierenarts geweest is, die onderweg is naar Schiphol om te gaan waarnemen bij de verkiezingen in ik weet niet meer waar. En die legt ook nog en passant eventjes uit uh, uh, hoe het zit met het velletje op de melk. Nou, kom dan nou maar eens om overdag ja, ja. om dat eventjes te gaan regelen. Met, uh, dan kun je inderdaad weer een heel team van redacteuren klaar hebben zitten. Maar dus je, je, bent, je bent eigenlijk uiteindelijk van binnenuit wel geattendeerd omdat dat het eigenlijk achterhaald is. De, de, de manier van dat programma zo maken zoals het vroeger bij... Hoe heet dat, met Martijn, Martijn of Martijn Rostov, hoe je Nou niet ja, veel? zoals het vroeger, zoals het, werd, het, het is 25, 26 jaar gemaakt door, door talloze mensen. Ja, maar toen had je nog geen zoekmachine. Nou ja, toen en... had je toch ook een encyclopedie, toen kon je toch ook in de bibliotheek iets op gaan zoeken. Dan kon je toch ook zelf iemand bellen die, je, ja... Ja, maar dat was toch veel beperkter uiteindelijk, hè? Ik bedoel, als het was, je nou ziet, het wa nee, en... het was, nou, heel veel vragen, die vind je niet. Dan kun je wel gaan zoeken. Maar, de, maar wat ik probeer uit te leggen is dat heel veel mensen die luisteren nu. Uh, ja. die, komen, die komen niet op het idee om zich iets af te vragen. En juist doordat iemand anders het zich wel al heel lang afvraagt. Lig je s'nachts in bed of je zit op de bank oh, ja. of in de dat auto en dan nou. denk je en dan, dan, dan belt er. Dan heb ik ook nog een goede vraag van hoe komt het als de maan opkomt en als de zon opkomt, dat die veel groter is dan als die bovenaan de hemel staat. Jeetje, wat een stomme vraag, zeg. <laughs> nou, dat ga je zelf maar even googelen, raar. Dat is echt een stomme vraag, hè? Ja, of de, ja, dat bedoel be ik nou waar, weet je wel. Nee, maar ik, ik meen het uit de grond van mijn hart. Er is natuurlijk wel eens discussie. Deze discussie komt wel vaker naar voren. En bij de meeste mensen, als ik het dan uitleg... Wat ik ervan vind, en dat ik er volmondig achter sta om dit op Radio 1... je kunt ook op Radio 1 de hele nacht plaatjes draaien. vind ik ook hartstikke leuk. Alleen, ik denk dat als je, uh, als je regelmatig naar dit programma luistert... dat je de raarste dingen opsteekt en met je meedraagt. Ja, weet je wat ik wel goed vond? Die combinatie die jij toen deed met... Uh, van zaterdag op zondag was dat, hè? Mm -hmm. ja. Hoe heet je die ook alweer? Uh, Johan Dusburg. Doesburg, ja. Dusburg, ja, dat... Dat, maar dat had ook diepgang. Hmm. Tenminste, diepgang... Ja, ik begrijp uh, wel dat je... Dan, ik, ik mag daar niet zeggen, geen aanklacht of zo naar jou toe. Maar hmm. gewoon, um, er is... Hmm, moet ik daar uitleggen. Er is, het heeft zo'n zo beetje, zoals ik vroeger altijd zei van uh, televisie, is eigenlijk voor minder begaafde mensen. De rest heeft wel wat beter te doen. Je krijgt het allemaal een bepaald publiek lijkt mij. Hoor. Ja, ik bedoel, het is zo'n selectief... Ik, Nee, ik vind het een beetje een goedkoop programma geworden. Een goedkoop programma? Ja, ik vind het een beetje goedkoop. Ik, mm. vind, ik, weet niet, het, het, het, ik vind het... Nee, ik vind, ik vind het toch... Het lijkt mij toch een beetje... Het komt op mij over... Dit is zo... Maar ja, dat is mijn mening hoor. Ik bedoel, ik vind het... Uh, nou, ja. nou ja... Nee, maar Gerard, het is... Ja, je, je, je, bent natuurlijk, het is, je hebt volstrekt een recht op je eigen mening. Alleen, ik leg je net uit wat de achterliggende gedachte is. En ja, ik sta er volmondig achter en ik sta, ik sta met alle liefde... om uh, uh, half twee s'nachts op om dit programma te mogen maken. En ik verheug me nu alweer op de bijzondere vragen die er voorbij komen. Dus het, ik word alleen maar een beetje verdrietig van jou... als ik dan even om mijn oren krijg dat het goedkoop is. Ja, maar dat komt voor mij zo over, weet je. Omdat altijd van die... Nou, ik mag het niet zeggen, van die platte vragen zo, weet je, Ja, nee, ja. ja maar, oh, ik snap wel wat je wil zeggen, maar ik, ik, ik weet niet, ik, ik denk dat het... Ja, ik ben ervan overtuigd dat de platte of stomme vragen gewoon niet bestaan. Ja, maar lingo, lingo blijft ook bestaan, bij een spreken, weet je wel. Dat vind ik ook... Uh, dat is ja, ook zo. stom en simpel. Ja, ja. <laughs> ja. Ik, ik denk dat wat voor de massa is, dat het gewoon niet voor jou is, Gerard. Ja, ik denk dat het, dat het is. Want ik denk inderdaad dat, ik, dat, uh, uh, dat je een hoop mensen een plezier doet met Lego. En dan kun je wel zeggen het is stom, Ja, maar... ja precies. Ja, ja, daar heb je gelijk in. Maar ik hou zelf dan weer niet zo van Lego. Nee, ja ik ook niet. Maar ik denk, ja <laughs> Koetje, je zo'n intelligente vrouw. Je presenteert zo'n programma en dan denk van... Je, je, nou, Gerard, hou zo. nou toch op. Ik geniet echt met volle teugen van... Er is geen mooier en meer bijzonder programma dan dit. Ik denk dat jij ermee omgaat zoals, uh, zoals je ook gewoon met mensen omgaat. Gewoon van iedereen zijn waarde laten en wat voor vraag het ook is. Ik, uh, ik accepteer het gewoon. Maar nee, nee, Gerard. Dan heb je, wel... nee, Gerard, nee, maar heb je nog nee. steeds totaal het verkeerde dat, dat, dat beeld. Ik niet. <laughs> nee, ik vind het, ik vind het fantastisch dat, dat vragen waar je normaal niet eens even bij stil zou staan, dat je er nu wel bij stilstaat en dat er dan zulke leuke verhalen en informatie blijft hangen. Na ja, maar nacht. je hebt echt het idee dat, dat, iets, dat het heel veel toevoegt aan datgene wat er gevraagd wordt, dat dan als antwoord waar je niet kunt refereren. Wat iedereen hmm. zo maar een beetje kan, uh, kan zeggen wat zijn mening is. Oké, okay, wat is zijn mening? Let's nee, maar dat mee. is dus helemaal niet zo, Gerard. Dat was, dat was vroeger zo in de nadagen van de nachtdienst. Dan zeiden we van nou en vannacht is het onderwerp sport en je kunt bellen over sport. En dan belde iedereen maar over wat hij of zij van sport vond. En dat is ook allemaal heel informatief en er komen ook mooie verhalen. Alleen met deze opzet van bel met een vraag. Le Ik leer iedere donderdagnacht weer verschrikkelijk veel bij. En ja, dan, dan kan de aanleiding zijn, ja natuurlijk, maar iedereen, <laughs> dan kan, ik bedoel, dan kun je de, de lagere school ook wel opheffen, want daar vergeet je ook heel veel van. Ja, maar snap je nou niet, als, als jij nou een vraag stelt, of er wordt ja. een vraag gesteld, en dan belt iemand vanuit zijn eigen duim. Ja. Ja, en de volgende belt vanuit zijn eigen, ook weer van zijn eigen duim. Nou, wat, wat moet je dan weten wat echt waarachtig is? Maar Gerard, he, heb jij nooit, vroeger als je naar bed ging, heeft niemand jou dan verhaaltjes voorgelezen? Ja, maar het gaat toch... Nee, Je zegt zelf, het gaat niet om het verhaal. Nee, maar ik vraag op. je iets, Gerard. Oh ja, jij wil zeggen dat maakt niet uit wat ze vertellen. Of wie het vertelt, als het maar nou verteld wordt. Nou, er wordt iets verteld en uh, je kunt voor jezelf soms heel goed destilleren wat er waar is en wat er niet waar is. En als het niet waar is, dan is het, dan is het vaak ook een verhaal. Oké, okay, maar dan is de waarheid voor jou anders dan voor mij. Ja, nou ja, het, er hoeft niet per se een waarheid te zijn. Ik denk dat je uh, ja, ik, dat ik je ook iets... Ge... Ik, nou, nou, als dat, als... ik denk dat dat verschillen in ons denken. Dat jij denkt van, de waarheid maakt niet uit. Ik bedoel, jij mm. hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. En ik denk dat er wel een soort universele waarheid is. Waardoor dat, dat je dan wel in je, in de juiste kader kunt plaatsen. Want ja, dan kan iedereen zijn... Dat is ook, ik denk dat dat het geworden is. Iedereen heeft zijn waarheid... Ja. En ieder kan het leren, En jij vindt dat prima. Hey, maar ik denk dat het gewoon... dat is het, Ik denk dat dat de kern is. Dat ik gewoon mm -hmm. soms heel erg stoor aan het feit dat er gewoon... Er is iets wat waarachtig is, wat eeuwigheidswaarde neemt. Ja. En de rest is van mij gewoon wakker uh, lucht vaak. Ja. Hey, en dat, dat is eigenlijk het, het, het referentiekader waarin dat het geplaatst wordt. En dat vind ik wel jammer. Dat er geen zin over... Er is toch ook in, onze, in ons land toch ook een rechter die uiteindelijk daar overheen gewoon zijn uitspraak doet van wat is goed, wat is wat is slecht. En dat mis ik misschien. Misschien is dat wat ik mis, ja. Maar ik vind wel. Er... Ja. Ja. Nee, ik vind gewoon ook heel tegenstrijdig dat wij nu dit gesprek hebben, al uh, ik denk al, nou, ik durf niet zeggen. Nou, een kwartier is misschien wel wat lang. Nou ja, maar al, al best wel lang dit gesprek hebben. Mm -hmm. Over iets wat jij vindt. Terwijl de basis van wat jij vindt is dat er, dat er te veel gezwetst wordt. Niet gezwetst op zich, maar gewoon niet echt uiteindelijk het, het referentiekader. Wat is nou echt werkelijk? Als jij nou. Een vraag heb. Dezelfde vraag als iemand iemand je in je hoofd. En dan stel je van de radio. Dan komt iemand die zegt. Ja, dat is dat en dat. Terwijl jij weet vanuit je zoek. Ja, ja, ja, ja. Ja, maar nee, maar dat is, maar dat is een heel dat is weer een heel ander verhaal. Dat jij zit te luisteren. Iemand heeft de vraag gesteld: hoe oud wordt een eend? En iemand, iemand anders belt uh, bloedserieus uh, met te vertellen: van ja, hij wordt drie jaar oud. Ja, terwijl en terwijl jij, terwijl jij ondertussen mee zit te googlen <laughs> en, <laughs> en weet dat hij zeven wordt. Ja, nee, ja, ja dat, dat, dat bedoel ik. Ja, nee, maar dat, ik moet heel eerlijk zeggen dat op een gegeven moment ik toch ook wel een beetje een voelspriet heb uh, ontwikkeld. En dat ik soms ook wel hoor dat mensen een kletsverhaal ophangen. En meestal probeer ik dat dan te duiden. En vaak, ja, als iemand, uh, als iemand met zo'n verhaal belt, dan zit er vaak ook wel weer een verhaal achter. Ja, ja, dat maar ik begrijp het, wel ja, wat ja. jij bedoelt. Jij zou het allemaal uh, iets feitelijker willen hebben. En aan het einde ook even heel duidelijk, kort en krachtig de waarheid. Terwijl ik me meer op zoek ben naar de verhalen erbij en eromheen. En daar probeer iets van op te steken. Ja, bij ja, is... BNN heb je een maar Gerard, dan ben je Maar Gerard, nou, het, het grappige vind ik dat ja. jij je ergert... Aan nee, ik radio. Erger ik erger me niet. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, okay. Dat je een vraag hebt. Of, ja, nou prachtig eigenlijk. Ja, nee, dat je een vraag hebt over, over de invulling van radio. Terwijl je eigenlijk hetgene wat jou een beetje dwars zit, ben je nu zelf aan het doen. Want er zitten allemaal mensen te wachten op vragen en antwoorden. En die zitten nu al, uh, al tijden te luisteren naar een evaluatie van dit programma. Waarvan ze denken: van had dat binnen, misschien binnen de redactieburelen kunnen blijven. Ja, en mij kan het niet schelen. Want als jij met die vraag rondloopt, dan probeer ik hem te beantwoorden. Ja, maar je snapt ook wat ik wil zeggen, dat dus het referentiekader vind ik jong, Bij Als je dan aan het einde van je programma zegt van nu hebben we een deskundige, ja. werkelijke deskundige, en die zegt nou zo zit het, nou dan is iedereen weer gerust en dan uiteindelijk <laughs> heb je een, en, ja maar dan heb je toch een sluitend verhaal. Maar nu ja, maar allemaal. kon dat maar zo in het leven. Nee, ik vind, het, ik, ik, ik vind het helemaal niet. Ik vind juist, ben blij dat mensen met hun allemaal verschillende ervaringen en, uh, en, en invalshoeken. En uh, vanuit hun eigen. Heel vaak in dit programma, vanuit jarenlange ervaring of inzichten. En soms ook vanuit inschatting bellen. In plaats van dat je uh, altijd maar weer. Een deskundige aan de telefoon. Nee, ik vind juist de mensen die thuis zitten, die twintig jaar in een ene fokkerij hebben gewerkt, die nooit gebeld zouden worden voor zoiets, maar nu wel een keer kunnen vertellen over hun ervaringen en hun kennis, en nog allemaal meer dingen kunnen vertellen dan alleen maar die leeftijd van die eend. Ik vind het persoonlijk allemaal nog veel mooier. Oké. Okay. <laughs> Deze oké nou, herken ik. Okay, zeggen, ik. <laughs> heel veel succes met je programma en met die mensen die naar je luisteren. Ja, ik, hoop, ik, ik heb je niet kunnen overtuigen, Gerard, Maar ik hoop dat ik je toch een heel klein, heel klein beetje meer plezier nog in het programma heb kunnen geven. Maakt niet uit. <laughs> dat is een nee. Nou, goeiedag, Geraar. Goeiedag. Dag. Succes. Dag, dag, joh. 0800 1121. Try. Aandacht voor iedereen zijn eigen kleuren. Cindy Lopen was dat en True Colors. 0800 1121 is het telefoonnummer van de wachtkamer van de nachtzuster. Uh, je kunt bellen met vragen. Vragen van groot belang of van die hele kleine simpele vragen. 0800 1121. Tieneke, goeienacht. Goeienacht Astrid. Eerste complimenten voor uh, het gesprek wat je net moest voeren met Gerard. Ik vind dat je dat heel knap deed. Dankjewel. Ik ga, er, ik ga er vandaag nog even heel lang over nadenken. Wat kan, ja, ja, ja. Ik, wat kan ik voor je doen, Tineke? Nou, ik heb een, een vraag die ik al jaren heb en die helemaal niet van levensbelang is. <laughs> uh, in, de, in de natuur krijg je van alles één en misschien een extra ding. Dus je hebt één, één long nodig, maar je hebt één reserve bij je. Oh ja. Ik dat soort dingen. Ja? Nou, ja, nee, nou, maar, maar, maar, dat soort dingen, ik zou niet nog een voorbeeld kunnen noemen. Oh, je kan ook een nieuwe missen. Oh ja, ja, natuurlijk. ja. En, en, en, en je krijgt, uh, ja, ik weet niet, je hebt, je hebt twee of drie kinderen geloof ik, maar die heb je per stuk gekregen. Ja. De meeste mensen krijgen één kind per keer ja. en soms twee, maar, hè, dus, maar je, hebt ook, je hebt in principe dan maar één borst nodig per keer. Voor één kind. Oh ja. ja wel twee. Oh ja, ook nog? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. En, uh, twee neusgaten en twee oren en twee ogen. Nou ja, dat, dat, dat, dat soort dingen allemaal. Ja. Nou, dat is. Ja, oh, ja. ja, ja. echt van levensbelang, deze vraag. Ik denk nou. dat je daar hier helemaal van geniet. Ja, maar had je het maar, niet de... even kunnen googlen, Tineke? Nee. Oh. Ja, misschien wel, maar ik zit oh, ja. hier op een hotelkamer en. Uh, ik heb even mijn Google niet bij me. Ja, maar wat, het dus, waar het, waar het, wat, wat nu de vraag is. Ja. Um, olifanten hebben ook twee borsten, net als mensen. Maar een koe. Ja. Die werpt ook één kalf. Ja. Die doet dat ook per stuk. Maar die heeft wel vier tieten. Zijn het er vier? vier tepels. Ja, hij heeft vier tepels. Z zijn het er maar vier? Ja, ja dat is echt heel triest. Ja, maar hij, ik... Een koe heeft, heeft een uier onder zich hangen. Ja. Ja. En daar zitten vier van die trekstangen aan. Ja, maar zie je nu, de, zie je wat een, wat een well, ik kom eigenlijk uit een dorp, maar ik ben dan wel, een sta, ik ben echt zo'n stadskind. Wat op een gegeven moment moest horen van, ja, maar melk groeit niet in de fabriek. In nee, een... nee, dat komt niet in een fles of in een pakje. Ja. Nee, nee, dat, dat is, komt uit zo'n koe. Dat komt uit ja. een koe. Dus, de, dus, dus de, de, hoeveel uier een koe heeft, of nee, één uier. Het ja. heeft één uier ja. en daar zitten vier handvaten aan, of vier ja. tekels. En waarom zijn dat de vier? Ja, waarom zijn dat er vier? Want hij krijgt maar, hij krijgt maar, zij krijgt maar één kalfje hoger, hè? Ja. En misschien zelfs wel twee. Het is wel handig voor de, voor de melkmachines, want daar zitten ook vier van die dingen aan. Maar... Ja, maar daar zullen ze oorspronkelijk niet op gebouwd zijn. Het is andersom, geloof ik. Ja, dat denk ik ja. ook. Ja, ja. ja, ja. <laughs> dat denk ik inderdaad wel. Maar nou, ik vraag me dus al jaren af, zal ik daar eens over bellen? Ja. En, ja, en euh, ik zit en nu me nu af te vragen. Nu vond ik dat Gerard, die, die, die, die vroeg naar zulke levensbelangrijke vragen. Ik denk, ik zal hem bedienen. Nou ja, maar ik zou bijna Gerard nog even terugbellen. Want dit is nou typisch zo'n voorbeeld. <laughs> wanneer? wat als het slaat? Nee, maar dit versie, Ik bedoel, waarschijnlijk... De, het grootste deel van de luisteraars heeft, dit no heeft hier nooit over nagedacht. Uh, nee, en, dat denk ik ook. En ja. nu kom jij ermee? En dan... En ik, ik ben aan het nadenken. En oh, kijk, het, alleen dat. dat... Is je toch... nou, maar, nee, maar ja, maar dat is toch. Ik, oh, ik, dat is toch het mooiste dat er is: dat je hersens aan het werk wordt gezet. Dat je nadenkt, dat je eh, zowel je fantasie als je eigen kennis als je nieuwsgierigheid prikkelt. Ja, dat is het, dat is het grappige. Maar het, het, het geeft geen meerwaarde aan het leven als je dit weet. En. Maar ja. ik geloof dat dat het ook niet is met Gerard. Nee, nee, maar, dat, ik ben het ook... Ja, nou, ik, ik, ik, ja ik, ik, je begrijpt ik het. Dat hij een beetje, ja. Ik vind dat hij een beetje hooghartig naar de mensheid kijkt. Ja, <laughs> naar wat andere Zo, goed, mensen. Daar gaan, we het ja. nu, daar gaan we het nu niet ja. over hebben. Nee, maar het probleem is, en dat begrijp ik wel, dat er gaat nu geheid iemand bellen. Die zegt van nou ik denk dat het komt. Want als, dat een koe, als een koe een keer per ongeluk vier kalfjes krijgt. Dat ze allemaal ook iets kunnen drinken. En dan dat iedereen eigenlijk wel weet van nou dat is het waarschijnlijk niet. Maar uh, leuk dat je belt. De, en dat is volgens mij hetgene wat je raar een beetje stoort. Dat hij nu ja. gewoon een dierenarts wil horen. Die voor ja. eens en voor altijd uitsluitsel geeft van hoe het nu precies zit. Dus ik roep nu op, alsjeblieft, als je deskundig bent op dit gebied, als je dierenarts bent, als je uitsluitsel kunt geven op dit gebied, of boer, als je boer, gewoon. Boeren weten het misschien ook wel. Boer, maar is dat, is die desk, is dat een deskundige? Ja, dat is duidelijk. Ja, dat is een deskundige. Dus, ja, dat denk ik ja, wel, ja. Als je heel goed kunt ja, googelen, ja, ja. mag je ook bellen. En als je denkt dat het iets is, mag je ook bellen. Want het blijft ja. natuurlijk nog steeds voor dit programma... dat we elkaars nieuwsgierigheid en ook fantasie... maar ook kennis prikkelen en ja, aanvullen precies. vannacht. Ja. Ik vind het een fantastische vraag, Tineke. Wat doe je op die hotelkamer? Ik, uh, ik, ik woon in Dongen. Dat uh, uh, ligt in Brabant, ja. bij de Efteling. Ja. En ik moest vandaag voor een van mijn kinderen in Enschede zijn... Nou, en dat heb ik gedaan. En, en dat was een vrij zwaar gesprek met, met, met iemand. En oh. uh, toen ik aan het terugrijden was en even ergens koffie dronk... toen zakte ik helemaal in elkaar. En toen dacht ik, het is niet verantwoord als ik naar Dongen rijd... want daar kom ik misschien niet meer aan. Dus ben ik in een hotel gekropen. Nou, wat verstandig. Ja, en, en en dan, dan ben ik heel moe en kan ik niet slapen. Nee, ja, dat krijg je dan. Hè. En dan is het inmiddels half drie... Ja, en, dan ja, heb je, ja, ja. en dan ben je gestopt omdat je zo moe was. En dan lukt het niet. Nou, ik hoop dat je een beetje kunt rusten. Terwijl wij ondertussen urenlang gaan filosoferen <lacht> over koeientekels. Ja, ik kan natuurlijk voorlopig niet slapen. Want dit moet het antwoord worden. Ja, wat een narigheid. Nou, ik hoop dat er snel een deskundig persoon belt. <lacht> zodat we de boel af kunnen ronden. En jij je ogen kunt sluiten. Dank je wel, ja, ja, Tineke, ja. voor het bellen. Oké. Okay, Alle goeds, hè? Goed. Ja, dag. dag. Henny. Hallo. Hallo Annie. Uh, ik heb een vraag. Oh. Kijk, ja, uh, toevallig heb ik het van de week twee keer mee meegemaakt. Ik heb een uh, fietscomputertje, moet ik aansluiten, daar ben ik nog niet uit. En ik heb een nieuwe monitor uh, moeten kopen. En dat valt mij op dat zowel bij fietsbanden als bij monitoren uh, in eentjes wordt gerekend. Ja, ja. En ik denk, ja, je zit met omrekenen, weet je wel, uh, waarom is het niet gewoon in centimeters? Nou, dat vind ik nou ook heel onhandig. Ik, ik, vind... dat, ik vraag maar dat uh, gewoon... Ik, ik werd er toevallig van een week mee Dan ga je een, een beeldscherm uh, halen, 24 inch, ja. 22 inch. Ja. En dan zeg je, ja, maar... Uh, Hoe uh, groot is dat dan? Rekenen, 4, ik heb nou 23,6 inch... <laughs> een beeldscherm, dus dat is ook weer zo'n uh, rare. Zeg, uh, zeg, 50 centimeter, 52 centimeter, 53 centimeter. Dan weet je het, weet je wel? Ja, nou, dat vind ik ook. En ik vind ook dat je geen diagonale moet nemen. Nee, nou dat is ook zo. Weet je, dat dat bijvoorbeeld. Maar uh, uh, ja, ik vind dat gewoon. Uh, dan moeten ze erbij. Dan zetten ze erbij breedbeeld, en dan geven ze het nog een keer bij. 16, uh, 16 bij 9, de beeldverhoudingen en zo. Weet je wel, het wordt allemaal zo ingewikkeld. Maar ik denk, ja, waarom eentjes? Ja. En bij fietsbanden wordt het helemaal uh, gecompliceerd. Want ik, moest, ik moet die fiets... Ik ben er nog niet uit, want dan heb je 26, 1, 3, assen. Dan denk je, ja, waar slaat dat dan weer op? Weet je wel? Dan moet je gaan googelen. Ik ben gaan googelen uh, om, uh, om, uh, om uit te rekenen... Uh, ja, hoeveel dat is. Om te rekenen wat ik dan in moet stellen. Nou, daar kom je ook niet uit. Want wat die Vera zegt, koekelen, uh, daar kom je er niet altijd uit. En dat is, ik uh, ja, even terzijde, want ik ga er niet op neer in die man. Maar het is juist degene, die bij ieder programma belt hij in. <lacht> en hij had altijd een lulverhaal. En die gaat nou wat vertellen op de radio... Uh, want hij was, het vorige programma was hij ook al ruim aan het woord geweest. Ja. Hij hoort zijn eigen graag praten, weet je. Maar ik ga er niet want ik vind ieder woord uh, wat aan die man besteed wordt, is te veel. Ah, maar het ja. gaat mij om, uh, het gaat mijn, uh, um, uh, weet je wel, op de, Ja, dat het niet zo makkelijk inch. 1, 2, 3 te googelen is, ja. Ja. Maar heel even voor mij, hè? want wat moet je nou, waar ben je nou naar op zoek met je 26, 1, 3, 8 inch? Nee, ik, ik, ik, heb, ik heb een fietscomputertje. Ja. Yeah. En dat moet je instellen in... Uh, in uh, ik heb uh, gewoon 28... Uh, 1,5,8 is de, <laughs> de bandmaat. Dat heb ik dan wel uh, kunnen vinden op die band. Ja. Yeah. Maar ik moet, voor dat fietscomputertje moet ik weer het aantal millimeters in omtrek. Dus 2300 of 24... Uh, weet maar dan, wat? dan is dat fietscomputertje... Dan moet je dat fietscomputertje... de omtrek weer... Uh, dat is dan toch ook stom dat dat fietscomputertje iets nodig heeft... waar de meeste mensen niet in rekenen? Nou ja, dat is ja, precies. Ja, aan de andere kant, als je een fietscomputer maakt... en je denkt van ja, we doen het in centimeters... want iedereen die begrijpt hoeveel centimeter... terwijl niemand weet hoeveel een inch precies is... als je er even 1, 2, 3 naar kijkt. Ja, nee, maar het is, het is logisch. Zo'n computertje, dat werkt met de omtrek van iets, weet je wel. Je, je, maar, uh, uh, dus dat is... Maar, ik heb wel zo'n ding gehad. Uh, mijn oude is kapot. Daar zat een omrekentabelletje bij. Dan kon je precies. Dan kon je zeggen: Nou, bij die maat moet je dat uh, invullen. Maar uh, bij deze zit dat niet. En dan, uh, en dan, dan, dan moet, je, moet je in millimeters gaan, gaan werken. En nou, uh, zoek maar eens op, uh, op Google een, een, een om. Ik heb, ik heb van allerlei zoektermen uh, gezocht. Ik ben er nou uit dat het uh, ongeveer 2300, hou ik maar aan. Maar ik denk, ja, dat is allemaal, dat is dan, ja, weet je wel, het zijn allemaal van die begrippen, dat, dat is hetzelfde met een beeldscherm. Ik heb van de week een nieuwe monitor gekocht. Ja, yeah. ja. Yeah. En dan, uh, dan zeg ik 27 inch, of yeah. uh, uh, 24 inch heb ik gekocht en ik had 19 inch. Ik weet wat het verschil is. Dus ik heb hier thuis, ik heb op internet op zitten zoeken. Uh, de, de, de, ...de afmetingen van, die, van dat beeldscherm. En dat heb ik in een stuk karton geknipt... ...om te kijken uh, uh, hoe die uitkwam, op, uh, of dat paste, weet je wel. Want ik heb maar ja. een kleine ruimte waar die kan staan. In plaats van te zeggen van centimeters. Het is zoveel centimeter of zoveel centimeter. Ja, en ja, dan, dan zoveel bij zoveel. Net als, ik, als, je, als je een uh, fotolijstje koopt, dat is 20 bij 30 centimeter. Juist. En maar als ik een televisie koop, dan is die zoveel inch en dan weet ik nog niks. Juist, dat bedoel ik. Nou, dat. En, en waarom doen ze dat? Dat doen ze dus bij fietsbanden en uh, bij televisies en monitoren. Ja, dat, onder andere. Ja. Ik, weet je wel. En, en, ja, en ik vind dat gewoon... Uh, ja, ik vind dat gewoon een beetje... Denk, over de hele, dan zeggen ze tegen... Ik heb het al aan al verschillende mensen gevraagd. En die zeggen, ja, komt komen die landen waar het gemaakt wordt. Maar ik denk... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, heel, over heel de wereld wordt tegenwoordig bijna, ja, misschien in, in, in een paar landen nog een beetje in inches gerekend, maar het is toch, uh, ja, het gros is toch uh, centimeters. Ja, maar niet zo, en toch niet alle, alle fietsbanden komen toch uh, vanuit dezelfde plek? Nee, nou, daarom? Dus, uh, Ik bedoel, ook, maar ook als, je een, als je, ook als je een Hollandse band koopt, heb jij uh, ja. maar wat, een Vredesteinband. Precies, ja, er staan, nu staan er dan wel uh, weer andere nummers op. En dat heb je dan ook weer, een, dat, die maken het nog veel ingewikkelder tegenwoordig. Maar de codenummers en zo. Maar het is, het, uh, maar bij televisies ook en zo, weet je wel. Uh, of je nou Philips uh, hebt, of, uh, nou, maar, of Sony, of uh, noem, noem ze maar op, weet je wel. Het is allemaal hetzelfde eentjes. Ja. En dan geven ze erna nog bij, van het is een breed beeld, weet je wel. Als ah, ze zeggen nou, hup, zoveel. En uh, uh, zoveel, zo, zoveel bij zoveel centimeter, ik noem maar wat. Ja. Dan, dan, dan hoef je niet te kijken naar uh, dat die breed is. Ik weet er niks van, maar fietsbanden in inches. Is het dan ook de doorsnede van, uh, van de cirkel van de fietsband? Ja, ja, ja, ja, ja, de, de, de diameter. Uh, volgens mij hoor. Ja maar, dan, moet, is dan het wordt er ook weer de in... van de, de band aangegeven. ja. Yeah. En de hoogte van de band wordt uh, geloof ik, want het is, uh, er staat een hele rits getallen. Dus er staat er uh, 28 x 1,58, weet je wel, of zoiets. Yeah. Het zijn allemaal van die vreemde getallen. E, ja, een, een, ik, ja het, ik denk, ja, weet je wel, het is <lacht> gewoon, uh, zeg zoveel, al doe, je, al doe je de breedte in millimeters aangeven of zo. Maar nou, 158. vind ik ook, vind ik ook. Het is toch een heel rare, rare... Ja. maatvoering. Het, het, het zou wel uit vroege tijd komen met die fietsbanden. Weet ja, maar mij... zijn met, met zoveel dingen zijn we inmiddels omgeschakeld. Waarom hier dan niet mee? Ja. Ik, ik ga eens kijken of er uh, een deskundig persoon even kan bellen, Henny. Ja, dan ben, okay. ik, ben ik bang dat we toch uh, een fietsenmaker wakker moeten bellen. Ja. <laughs> nou, hopen dat er al eentje wakker is en dat hij even belt naar nou, 0800 1121. Oké. Okay. Dankjewel, Henny. Heel bedankt. Goeienacht Hoi. nog. 80 Melua en 9 million bicycles was dat. 081121 blijft het nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. En daar is heen gebeld door David. Goeienacht David. Goeienacht, Astrid. Zo, so. jij klinkt fris en vrolijk voor uh, kwart voor drie s'nachts. Ja, ik werk, dus uh, fris en fruitig, ja. bijna altijd, ja. Ik wou dan zeggen, dat, uh, werken hoeft nog niet te zeggen dat je fris en fruitig bent natuurlijk. <laughs> wat, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het uh, beveiligen. Ach ja, nou, daar word je inderdaad heel fris en vrolijk van. Ja, zeker weten, ja. Maar heb je dan zo'n lol in je werk? Absoluut. Of heb je gewoon lol in het leven? Uh, dat zeg dat altijd, dat altijd. Hé, hey, heerlijk. En waar belde je over? Ik had een tip voor Henny met zijn fietscomputer. Ja. Hij moet gewoon even goed het boekje doorspitten. Nee. En dan vindt hij ergens nou, vaak achterin een tabel. En in die tabel staan alle maten die op de band staan. Oké. Okay. En als dat, uh, dan vindt hij vanzelf de maat van zijn band. En daarachter staat het aantal millimeters wat hij in moet voeren in zijn fietscomputer. En dan heeft hij automatisch uh, de goede... Uh, de goede maten in staan en kan niet gewoon gaan fietsen. Maar het is misschien een rare vraag en waarschijnlijk weet jij het ook helemaal niet. Dus uh, daar gaan we alweer. Maar is het dan niet zo dat er meer mensen het aantal uh, centimeters nodig hebben... dan dat de mensen het aantal inches nodig hebben? Met andere maar, woorden... Ik, ik, ik versta je heel slecht. Nog één keer. Zou het niet veel handiger zijn om die maten in centimeters op die band te zetten? Eh... Uh... Ja, dat, dat is een hele goede. Ja, eigenlijk is dat de vraag. Ik bedoel, het is heel lief van jou, want hij is inderdaad uh, de hele dag er al mee aan het punnen. Maar uh, zijn vraag is eigenlijk waarom? Waarom staat het in inches op die band? Waarom uh, uh, rekenen we in inches bij een monitor? Ik vind het wel een goede vraag. Ja, nee, dat, dat zou ik, dat zou ik, daar heb ik heel weinig verstand Geen eigenlijk. Nee, misschien... misschien ja, het zou, uh, ik zou het nog kunnen begrijpen... als je dat tabelletje in dat boekje van jou, als je dat zou moeten kopen. Dan... Ja, nee, maar dat, dat zit er altijd gewoon standaard bij, bij zo'n zo computer. Dus ja, dan... Uh, ja. En ja. even de tabel. En het, ja, het zijn natuurlijk nooit hele centimeters Nee, van de oorsprong natuurlijk niet. Dus het, uh, dan, dan kom je met een getal van, uh, van heel veel cijfertjes achter de komma te zitten misschien. Ja, ja het is mm. vaak uh, 2111 of zo, dat dat werkt. Ja. <laughs> heb jij pas geleden nog een fietscomputer aangeschaft? Uh, nee, niet pas geleden, maar ik heb hem een tijdje geleden wel weer opnieuw ingesteld, ja. Ah, en en uh, hoeveel centimeter bestaat jouw band uit? Eh, uh, 200. Huh? Ja, 200 centimeter. Ja, dat is de omtrek, hè? Oh ja, natuurlijk. Dus ja, het is ruim, ruim twee meters. En dan uh, voer je dat in in millimeters. Ja. Dus dat zijn er dan, uh, ja, maar 2000 en een beetje. Was het afgerond 200? Eh, uh, nou ja, het stond er natuurlijk... Nee, het was... Uh, 2096 of zo. Ja, zie je. A millimeter. Mm. <laughs> Dan ga je alweer. Nee, oké, okay, maar bedankt voor de tip namens Henny, David. Ja, oké, okay, geen probleem. Oké, okay, goed op blijven letten. Wat, oh, sorry? Dat je goed op moet blijven letten. Oh, dat zeker, dat zeker. Oké, okay, nacht. Dank je, doei. 081121, Jaap. Hallo. Hallo. Ik heb een vraag waarop het antwoord niet uh, op internet staat. Is, heb je gegoogeld? Het is toch een heel simpele vraag. Heb je gegoogeld, Jaap? Ja, ik heb even gekeken of er antwoorden op zijn. Uh, er zijn een veel antwoorden, maar niet uh, het antwoord wat ik nodig heb. Nou, ik ben benieuwd wat er nu komt. Het is dus een heel simpel vraagje. Ja. Uh, hoe krijg je op een fatsoenlijke manier... Uh, zonder de boel helemaal plat te krijgen... Uh, een pistasnootje open als die niet open is. Ik denk echt dat Gerard nu zijn schoenen aan het opeten is. Ze van pure agressie gewoon op zijn schoenen aan het kouwen. Nou, ik kan ook wel vragen stellen die hij te moeilijk vindt. Ja, je kunt natuurlijk ook uh, um, hele filosofische diepgaande vragen stellen... maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel praktisch zou vinden als iemand een goede manier heeft om een pistoolsnootje open te maken. Ja, want de helft van die dingen krijg je niet goed open. Hè? Nee. Ik bedoel, die zijn, die, vaak zijn ze een beetje open gespleten en dan kan je met je nagel proberen om de boel open te drukken. Ja. Maar dat kost je na verloop van tijd ook een nagel. Ja. En uh, <laughs> ja, als je het met een met een met een uh, en notenkraken doet. En zijn die dingen zo plat, die zijn zo zacht dat die binnenkant althans, de buitenkant niet natuurlijk. Maar dan lukt ook niet. En goed, je kan ze natuurlijk wel al gepeld kopen, maar dan in de eerste plaats zijn ze wat duurder en in de tweede plaats is toch veel minder leuk. Ik eet er dan ook veel te veel van. Ja, ook dat nog een keer. Maar het goede van pistasnootjes is dat je de halve dag bezig bent met ze te pellen. Waardoor je eigenlijk feitelijk uh, geen ongezonde hoeveelheid nootjes binnenkrijgt. Nou, ze zijn heel erg gezond. Hè? Dus wat dat betreft uh, kan je er heel wat van opeten. Maar ze zijn ook heel erg calorierijk. Dus wat, ja, als je niet dik wilt worden, moet je het ook weer niet doen natuurlijk. Nee, dus eigenlijk is het maar heel goed dat ze niet. Uh, de, uh, of dat ze soms niet open te krijgen zijn. Maar ja, ja dat is natuurlijk. Moet, uh, een mate van zelfbescherming waar je soms niet op zit te wachten. <laughs> <laughs> maar eet je veel pistasenootjes? Jaap. Hallo. Hallo. Eet je er veel van, van die nootjes? Ik vind ze heerlijk, ja, als ik het uh, als ik kans krijg, dan eet ik ze wel aan. Ja. Oh, ja, ik, uh, ik, ik, ik moet zeggen ik doe het nooit, maar dat heeft inderdaad met het uh, sneuvelen der nagels te maken. Ja, ja. En ja. wat heb je al zoal geprobeerd? Nou ja, die nagels. Dus. Alleen die Goeie nagels. Begin. Nee, maar nou, je ja, zit zonder. Ik heb ook een, uh, ook een notenkraker waarin een klein, uh, een afdeling zit voor de kleine noten. <laughs> maar dat gaat toch niet goed hoor? Want je, je wordt helemaal plat het, het, uh, en, en dat spul wat aan de binnenkant zit, het echte de echte nootje, zeg maar, die wordt ook, nou die wordt dat, dat wordt gewoon moes. Het, uh, en nou, je kunt ook een hamer proberen, natuurlijk. Ja, of kost ja. meer, meer, meer vingers dan, dan nootjes. <laughs> uh, ja. Uh, nou, ik, uh, ik heb geen ja. Je kan het ook de deur proberen. Maar zelfs van die situaties, of die oplossingen, die eigenlijk het hele nootje ook naar de filicijnen helpen. Ja, ik zit, ik zit te denken, want ik zou bijna aan de gang gaan met een theedoek. Met een theedoek. Ja, ja? ja, jij denkt nu: hoe krijg je een hemelsnaam met een theedoek met een Ja, ik begrijp wat je bedoelt, wat je en dan, dan hou je het spul erin, wil je zeggen? Ja, en dan, ja. Ik, ik persoonlijk zou dan het nootje in een theedoek doen, ja. en dan tussen de deur. Ja, ja. Maar ja, dan krijg je wel van die pap, dat lijkt me ook niet zo leuk, eerlijk gezegd. Hé, hey, maar die... je moet ook heel voorzichtig dan precies tot, het, uh, tot je het hoort kraken en dan weer stoppen. Maar ja, dan ben je inderdaad ook de hele avond bezig met één pistachenootje. Ja. en je deur gaat dan in de Filistein, hoor. Echt waar? Ja, daar is die theedoek ah, voor. Ja, we de denk ik wel. Messen. Ik denk niet dat het goed is voor je deur. Oh. <laughs> ja, dat, maar dat, uh... zou je wel, dat zou je misschien nog wel met een hamertje kunnen doen. Ja, ja. dat als je het dan ik zie nu ja. voor me dat je visite maar ik denk krijgt dat het, dat het dan zo'n pap wordt dat, het zo n, zo n, dat is ook dan moet ja, je dan but... die die die die uh, die, uh, scherfjes, die uh, stukjes uh, uh, uh, notenhuid die moet je dan uitspulken dat lijkt me ook niet zo plezierig dan kun je wel een boterham met pistachenotenkaas eten dat zou je kunnen doen, ja. Maar ik weet niet of dat lekker is. Ja, ik, ik vind... Nou, kijk, ik vind dit van die mooie vragen. Want Google maar eens op hoe doe ik een pistasenootje kapot maken zonder dat de deur kapot gaat. Ja. Ja. ja. Ik, uh, ik ga een poging wagen, Jaap. Of we oplossingen kunnen verzamelen via 081121. Okay. Ja. En uh, bedankt voor de vraag vast. Ja. En neem er een schaaltje nootjes bij. <laughs> zou ze zijn ondertussen wel bijna al. oeh Ja, maar dan heb je, heb je waarschijnlijk alleen nog diegene die dicht zitten. Ja, precies. Zie je? Ja, dus ik heb die oplossing wel nodig. Oké, okay, nou dan roep ik op 0811 21 en dan doe ik mijn best. Dankjewel, Jaap. Oké, okay, ciao. Ja Dag. Bert. Ja. Hallo. Ik ben er nog. Gelukkig. Die is nodig zich wel een klein aanbeeldje naar hem, hè. Dan tikken ze kapot. Ja, echt waar? Ja, tuurlijk. Ja, want, want... Jaapie... Dat heb ik op de keukenpaanflap staan. Heb je altijd een aanbeeldje met een hamertje voor de pistasnootje? Nou, een aanbeeldje van 4 uh, centimeters uh, dik. Nou, waar haal je dat nou? Gewoon oh, eens vaak. Een gereedschapwinkel. Heb je bij een gereedschapwinkel een pistasnootjes aanbeeldje? Nee, een, een klein <laughs> aanbeeldje. Maar daar kan je ook uh, schueniertjes. Weet ik wat ik er allemaal voor gebruik. Maar het komt wel eens voor, dan moet je ergens een tik of een klap opgeven. En dan, dan heb jij gewoon een aanrekt. aanbeeldje altijd paraat. Ja, je Gantig. kan ook een sting, maar die heeft een grote oppervlakte. Ja. Nou, het staat wel gezellig, ja. denk ik, op het aanrecht, een aanbeeldje. maar meer. Nou. Ik heb van alles op mijn keukentafel staan. Dan zeggen ze me, waar gebruik je dat maar voor? Maar ze het maar horen waarvoor, oh ja, dat is handig. Dus <laughs> zo breed de kennissenkring met andere Dus uit. En, en bij jouw hele familie en kennissenkring heeft u inmiddels een aanbeeld op tafel staan? Nou, of ze het wel of niet hebben, maar ze winnen het een goed idee. Ja, of ze komen bij jou pistasnootjes eten, dat kan natuurlijk ook. Dat, ook. Ja. Belde je daarover? Nee, oh. nee dat uh, kwam net te sprake. Ja, waar je... belde je dan eigenlijk over? Voor die bandenmaat. Ja. Ik heb 35 jaar een winkel in fietsen gehad. Oh. Ik was een van de fietsenmakers in Nederland. Ja. Er zijn heel veel fietsenmakers, maar het zijn herstellers. Maar ik maakte fietsen. Oh, helemaal vanaf, uh, Van vanaf niks. Dan ja, ja. Nou had je alleen een trapper en daar bouwde je dan een hele fiets omheen. Ja, voor mensen bijvoorbeeld met extra lange benen of extra korte benen. Oh, wat handig. Ja. En nou, ja. de onthul, hoe zit het? Waarom wordt er in intjes gerekend bij banden? Nou, het is ontstaan heel vroeger. Toen had je fietsen. De eerste fietsen, weet je met een heel groot wiel aan de voorkant. En een klein wieltje aan de achterkant. Ja. Yeah. En die, die werden in Engeland veel gemaakt. Maar dat, dat heette daar in Engeland. Uh, heepenie. Wat? Nee, ze hadden. Pennyfasting heette dat in Engeland. Het fasting? En, ja, dat, dat is ook weer zoiets. De munten in Engeland die waren oh. een penny. Ja. Yeah. En een fasting, dat was een heel klein muntje. Een vierde gedeelte van een penny. Dus okay. dat kleine wieltje aan de achterkant en het grote aan de voorkant. Maar die eerste fietsen die hadden geen banden, die waren massief. Ja. En toen was er een soort eenheid in ontstaan. Dan had je 28 inch wiel, had je op een gegeven ja. Dat is in Doorsding. Nee. Dat was alweer een fase verder. Maar in ieder geval, uit die toestand is dat 28 inch ontstaan. Maar bekeken, meneer Dunlop, die vond een uh, luchtband uit. Ja. Die ging dan uit van die maat 28, de ja. buitenmaat. Ja. En die band had een bepaalde dikte. En dat, maar hoe dat uitkwam, dat doet ze niet toe. Oh. Maar dan was die eerste banden, die waren anderhalf inch dik. Ja. En dat is naar de ars toe. Ja. Oftewel de velg, waar de band omheen zit... Ja. Die was dan 28, min twee keer anderhalf, dat is drie. Dus die was die velg 25 ins. Ja. Nou, dus andere fabrikanten gebruiken ook die maat. Want ja. dan kon hij zijn band om die andere velg ook heen verkopen. Logisch. Nou, en daaruit is ontstaan een kleiner wiel, dat was 26 ins. Bert? De buitenmaat. Bert? Bert? Ja. Ja, sorry, ik moet het college fietsbanden heel even onderbreken voor het nieuws. Um, ik hoop dat je het nog heel even hebt, want ik kom graag nog zo even bij je terug. Oké. Okay. Ja, ik wacht wel. Oh, wat fijn. Hè? Wat een, een medewerkzaam type. Dat is mooi, want dan kunnen we even naar het nieuws gaan luisteren. Dan zijn we zo weer terug met Nachtzuster. Blijf bellen naar 0800 1121.